Ik draag met het NOS Journaal. In Duitsland is weer iemand over de gevolgen van een besmetting met de Ehek-bacterie. Een variant van de E. coli-bacterie. De 38-jarige vrouw stierf gisteravond naar de gevolgen van de infectie. Het totaal aantal doden komt daarmee op 7. Honderden Duitsers zijn ziek, sommige van hen verkeren in levensgevaar. Ook in onder meer Denemarken en Zweden is de darmbacterie opgedoken. Een Nederlandse vrouw is na een bezoek aan Duitsland ziek geworden. Onderzoekers denken dat vervuilde komkommers de bron zijn van de besmetting.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 Israël heeft daartegen geprotesteerd. Het land is bang dat er wapens worden gesmokkeld. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regen. Temperatuur 15 graden langs de kust. En een gaat op 19 in het zuidoosten. Morgen meer zon en ook nog iets warmer. Na het weekende eerst nog kans op een bui, maar vanaf woensdag overweging droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Mediawijsheid, ik hoor mijn microfoon niet zo horen. Klopt dat? Ik heb hem volop staan bij oh, er wordt, er wordt aan alle knopjes uh, gebruikt. Ja, waar knopjes Cor wil het nog steeds over mediawijsheid hebben. Ja. De dames uh, zijn blijven zitten voor het begin van de tweede uur. Cor, heb je nog een prangende vraag? Nou, wat, uh, we hadden het net even in de pauze erover. Over uh, media en over mediawijsheid. We kennen allemaal dat verhaal van uh, Wim Kok. Die op bezoek was bij kinderen. Die dan demonstreerde aan hem uh, hoe de computer werkte. En toen ging Wim Kok ging dat ook doen. En die pakte die muis al op. En die ging zo omhoog ermee. En het werkte niet. Dat is inderdaad mediawijzer. Maar het leuke is dat tegenwoordig zijn er dus dat soort muizen en er zijn gyroscoopmuizen die dat wel kunnen okay. dus het was eigenlijk heel logisch wat die man deed, ja. maar het was toen nog niet uitgevonden het het niet. Ja. en inmiddels is het dus wel ja, uitgevonden hè. dat ja. is dus ook mediawijsheid. Ja. Ja. ik kan me nog wel een reclamespotje herinneren dat een van de ouderen dat op het scherm zette klik. Ja. dat ging ook niet nee, nee. maar dat is wel wat jij zegt en dat is waar we het net ook even over hadden er wordt steeds meer uitgevonden, het palet wordt steeds breder je hebt net ja. alweer een nieuwe uh, ja. sociaal netwerk hoort. gehoord ja. Um, dat moet je wel allemaal kunnen hebben. Dus je moet ook uh, kijken in, in, in, in de wereld van de media wat er allemaal uh, ja. leeft. Ja, ja. Maar je dus eigenlijk ben je zelf ook heel druk met... Uh, ja, met ja je, zit, je zit gewoon heel veel op internet en al die websites een beetje door te ploegen inderdaad om bij te blijven. Ja. Absoluut. En ook veel. Uh, als ja. mediacoach ben je ook verplicht om twee keer per jaar een, een terugkomendag uh, bij te wonen. Zodat je echt weer bijgeschoold wordt uh, in de nieuwe ontwikkelingen. Dat, dat is wel dan heel, heel erg de nodig. <laughs> Nee, dat doen we niet. Ah, nee. Nee. Ja, dat dat en, weten we nog. Nee, dat weten we We informeren dat, elkaar ook. Ja. Als je al twee keer terug moet komen, ja. Ja. betekent dat daar dus een hele geweldige uh, ontwikkeling in zit, ja. Ja. Ja. maar ook ja. een geweldige druk om dat bij te halen. Ja. Ja, maar ja, de, de, de, als je dat niet doet, dan, uh, zodra je niks doet, dan loop je achter. Die ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. Ja. dat je En we, we hebben al één terugkomdag eigenlijk al illegaal gehad. Zonder dat we gecertificeerd waren. En dan leer je dan ook weer zoveel. Ja. Want er worden uh, ja, eigenlijk zoveel nieuwe dingen alweer in, in een paar maanden tijd uh, En dan ben je dus net klaar met de opleiding en er is er al een heleboel uh, ja. veranderd. Ja. Zo, zo gaan we ja, zo snel gaat het. Ja. Ja. Bijstaat, hè? Ja. Het verandert waar je bij staat. Het verandert waar je bij staat, absoluut. Ja. Nou, ik... Uh, ik, ik ga het ook volgen, wat jullie doen. Goed zo. Ik wil graag een keertje komen hoe jullie dat dan uh, geven. Oké. Okay. En daar ben ik gewoon echt persoonlijk ook erg in geïnteresseerd. En Ben waarschijnlijk ook wel. Uh, ja. Ik ben ook wel geïnteresseerd. Uh, maar waar het mij om gaat, is dat andere mensen die geïnteresseerd zijn, contact met jullie op kunnen nemen. Hoe uh, gaat dat gebeuren? Jullie geven dit, uh, de, de informatie naar de scholen. Ja. Maar als mensen dit nu horen, of die spreken iemand aan uh, over media Coach. Hoe komen ze bij u terecht? Het handigst is denk via de website www.bibliotheekduinrand.nl um, Een heel mailadres, is dat handig uh, als mensen dat luisteren? Nou ja, je kan ook zeggen loop even naar de bibliotheek. Loop even naar de bibliotheek, loop, loop gewoon even naar binnen voor een boek, mag ook. Of voor een andere mediawijze vraag, ja, in dit, Hillegom of in Bloemendaal. Dit is typisch zoiets iets wat, uh, waar jullie van uitgaan, dat mensen een mailadres hebben. Ja. Maar er zijn er heel veel die dat niet hebben nee maar we hebben ook ja. een telefoon ja kijk nou, ja. Weet kom het, ik nou komen we het alleen <whou� repracht> ja maar goed er zijn websites er zijn ja. e-mailadressen ja. maar je kan ook gewoon even naar de bibliotheek en daar kan je alle informatie krijgen tuurlijk oké okay. ja ik dank jullie hartelijk dank ja, jullie voor die Graag de gedaan graag gedaan ja. I knew that I would not So good So good I got a year oh. I feel nice Sugar and spine. I feel nice Sugar and spine.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 Aantal brieven heeft gesteld. Vragen heeft gesteld, in het verleden ook. En nu zijn er weer een aantal ontwikkelingen binnen het Louis-Daves-Creë waar wij ons gewoon zorgen over maken. En uh, nou ja, er zijn drie vragen gesteld. Eén uh, vraag over uh, de ontwikkeling van, uh, uh, zeg maar, nu de tromwinkel zit. De andere van de a Dus de apotheek en huisarts onder één uh, dak. En de andere vraag heeft te maken met een uh, nieuw bestemmingsplan. Wat afgelopen vrijdag. Uh, ter inzaag is gelegd. En, uh, ja, wij willen gewoon van het college weten van wat, wat er nu speelt, want wij horen heel weinig. Ja, Ik heb begrepen dat Aarhoed uh, gebouw dat moest op de plek komen waar het gemeenschapshuis uh, stond. Het gemeenschapshuis is inmiddels tot de laatste steen helemaal afgebroken. Groot uh, verlies voor Zandvoort vind ik, als uh, ja. gebouw wat 120 jaar oud is. Had gerenoveerd kunnen worden. Maar er was een mooi plan voor. En nou heb ik begrepen dat uh, de mensen die participeerden in dat plan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 Nou En daarmee ben ik tot de conclusie gekomen dat het college de raad heeft voorgelogen. En, uh, en hoe, hoe hebben ze dat voorgelogen? Nou, zij hebben altijd volgehouden dat het AM gewoon onherroepelijk gaat bouwen. Mm.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 En als je dan ziet, ook we hebben vragen gesteld over de Nijs. dus dan een uh, ontwikkelaar die samen met uh, Albert Heijn uh, daar een heel plan zou doen. Ja. Dus dan de tweede fase in mijn hoofd. Nou, die zou daaronder komt zou ook een keergraasje komen. Dus het is aan een gesloten.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 Maakt het het nieuwe plan in jouw ogen maakt het nog slechter? Ja. Optisch? Nou ja, kijk, ik, ik heb als ik het stekende wou kunnen, maar kijk... Dat, dat is ook je vak. Ja, inderdaad. Wordt dit nog massaler dan hetgene wat nu gebouwd is? En um, natuurlijk uh, kan je zeggen, van, ja, we kunnen met dakelboutjes iets doen, maar ja, de, de bestemmingsplan ligt er niet op. Er kan hm. gewoon een hele verdieping op. Dus een projectontwikkelaar is niet gebonden aan hetgene wat, uh, wat, wat de raad wint, maar gewoon wat in het bestemmingsplan staat. En hetzelfde geldt voor de Nijs en de, A en de A en Albert Heijn, die nu onafhankelijk van elkaar gaan ontwikkelen. Ja, dat is, dat is een doodsteek voor de gemeente. Ze hebben altijd gezegd, ja we zijn in gesprek, dat gaat allemaal prima en er is niks aan de hand. Heeft u vertrouwen in ons, geloof in onze blauwe ogen?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 Ja, maar, of kan men maar nou, gewoon ben, doorgaan ben, met bestemmingsplannen maken? Ben, het is al te laat. De bouw van de parkeergarage is begonnen. Ja, is ja. is, is begonnen. Nee, die, daar is helemaal mee gestart. Dus de hele procedure is aan werk gestaan. En, dat, en dat, dit moet het college geweten hebben. Kijk, we hebben gevraagd naar alle risico's in beeld te brengen. En is gezegd, nou, dat gaat allemaal, allemaal volgens de planning. En, en dan wordt het dus gewoon een vertrouwenscrisis. Ja. Ja.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 Nou, ik, je zegt ik ben één stem, dat klopt. Maar ik wil dat dan het groter trekken, want er staat nog een, nog een raadslid achter je. Er zijn meer raadsleden die dit ook zien. Ja. En wat denken die er dan van? Nou, ik heb dit, deze notitie die heb ik, die is vrijdag verstuurd. Mm -hmm. En er staat een vraag bij. En nou, die is voor iedereen nou te beantwoorden. Dus okay. uh, daar wacht ik nog op. Oké. Okay. Maar de VVT dan? Zijn partij?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 Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droom. goed heb was dit uh, Paul de Leeuw met het uh, mooie nummer Droomland. En Droomland, uh, dat staat natuurlijk een beetje op het uh, dromen van mooie plannen in Zandvoort. En uh, het, het Droomland is meer een beetje nog meer die aan het worden. Maar goed, we sluiten dat onderwerp even af. Inmiddels is een ja, tafel... Het was tafel... nogal uh, heftig. Het was uh, vrij heftig, want ik werd er helemaal stil van. Ja, dat ik was. ook. En uh, ja, er wordt nu driftig nog nagepraat over, maar we uh, laten het rusten. Inderdaad. En we gaan naar een vrolijker onderwerp. Ja. Want uh, in Ja, inmiddels is aangeschoven aan tafel uh, Jan-Willem van der Bout, als ja. ik het goed heb. En hij is van de KNRM. Inderdaad, maar KNRM, KNRM station Zandvoort. Ja, Jan-Willem, uh, welkom. Uh, je zit onder andere vandaag hier, want het is 28 mei. En het is vandaag een bijzondere dag, want het is vandaag de... Hulpverleningsdag, waar alle Zandvoortse uh, hulpverleningsinstanties aanwezig zijn op het uh, Badhuisplein. Ja, ik reed het, dus ik meldde het straks al. Ik reed uh, op de fiets over de Boulevard heen en ik zag jullie boot al uh, zo'n beetje voor het casino staan. En de hulpverleningsdag is natuurlijk een, uh, een uitgelezen mogelijkheid om je te presenteren aan het uh, publiek. Ja, het is een uh, gezamenlijk project uh, van uh, brandweer, politie, ambulance, Rode Kruis, Reddingbrigade Zandvoort. Uh, dit jaar staan ook uh, de zeehondenclub uit Noordwijk is vertegenwoordigd en KNRM Renningstation Zandvoort is aanwezig. En ja. een bijzondere gast, de honden, de zoekhonden. Die zijn niet aanwezig. Oh, ze zijn ze niet gekomen? Ze zijn gecanceld, zeg oh, ja. maar. Mede door de hoeveelheid wind wat er staat op het okay. plein, vond de eigenaar het niet verantwoordelijk om met z'n honden aanwezig te zijn. Ja, want het... Het zonnetje is er nu al een klein beetje weg, maar komt met hem nog wat terug. Um, heb je veel last van wind op het omgeving? Want het is harder gaan waaien. Hè? Uh, het uh, waait ongeveer uh, tussen uh, 5 en 6. Uh, heeft de brandweer ze juist gemeten met okay. de, de ladderwagen. En uh, uh, uh, volgens mij staat de kraan rim vrij gunstig op het plein. Dus, uh, we hebben de, de boot en de, de boot waren zo uh, gepositioneerd dat wij een beetje uit, uh, goed uit de wind staan. Slim, alweer een slimme zet. Ja. Uh, er uh, worden altijd diverse demonstraties uh, gehouden. Heb je er een paar uh, in je hoofd waarvan je echt moet gaan kijken? Uh, de politie houdt uh, diverse demonstraties, waaronder een uh, arrestatie met een, uh, met een bikers uh, team. Uh, uh, Rode Kruis uh, doet wat EHBO-demonstraties. Uh, uh, brandweer is, uh, gaat volgens mij ook een uh, auto openknippen. Een sloopauto, uh, dus dat is ook altijd leuk. Helaas, uh, de KNRM houdt geen demonstratie, omdat uh, de helikopter uh, uh, geen toestemming heeft om een uh, demo te geven voor het publiek. Oh, dat is wel jammer, want dat was jouw herspack. Ja, het was ja, altijd wel leuk, maar. Uh... Ja, altijd wel leuk. Uh, en uh, zeker op het eind, uh, om een uur vier, staan er altijd een heleboel mensen te kijken naar zijn helikopter. Maar ja, uh, nu moet je de mensen met andere dingen boeien en dat zijn dus inderdaad die demonstraties. Uh, hoe laat beginnen de demonstraties? Uh, volgens mij zijn ze vanaf 11 uur uh, begonnen en dan uh, uh, dacht ik ieder half uur, in ieder geval een demonstratie is, is van niets? een van de partners uh, die uh, er staan. Uh, uit, het is begonnen met twee, drie hulpverleningsdiensten En nu uh, staat er bijna iedereen Die wat doet, de 700 crash staat erbij Wat ook belangrijk is Gaat het nog verder groeien? Uh, we zijn bezig inderdaad om het uh, Meer, zeg maar breder te trekken Ook uh, uh, niet alleen uh, uh, Meer ook naar het achterland uh, Want uh, naast uh, Zandvoort uh, Kan je denk ik ook een hoop mensen uit Haarlem Heemstede, misschien zelfs Hoofddorp uh, trekken deze kant op um. Het is eigenlijk een beetje, het is een paar aantal jaren geleden ontstaan. Hè, en in Noordwijk is het, uh, daar zijn we eens kijken om het af te kijken. Laat ik het zo maar beleefd noemen. Maar in Haarlem heb je bijvoorbeeld geen veiligheidsdag. Terwijl het een hele grote stad is. Ja. Dus daar zou je dus mensen vandaan kunnen halen. Ik denk dat je daar een uh, aardig achterland hebt ja. met een aantal organisaties ik wel een toegevoegde waarde heeft. Dus dat zit in de pen. De, en met name ook uh, bewijs van maritieme partners. Uh, bewijs van als je... Uh, uh, ...de marine deze kant op kan krijgen met een stand of uh, ja. misschien uh, ja. dat soort organisaties. Een soort werving en selectie. Ja. ja. Zo'n hulpverleningsdag, hè? Wat, uh, als, als je dan al die partners kijkt die daar dus staan, uh, wordt er ook een beetje aan ledenwerving uh, gedaan? We proberen inderdaad, uh, de KNRM probeert in ieder geval donateurs uh, te werven. Uh, eventueel ook uh, uh, mensen geïnteresseerd te krijgen voor de KNRM. Uh, we zijn altijd geïnteresseerd als mensen uh, wonen en werken op Zandvoort... ...om zeg maar het team te versterken. Ik neem aan dat de brandweer Zandvoort met een vrijwilliger... ...zou ook nog altijd op zoek zijn naar mensen die beschikbaar zijn. Renningschade kan ook altijd mensen gebruiken. Een rode kruis ook. Ga zo ja, maar door, denk ik. Het is natuurlijk een mooie dag om, om jezelf te presenteren... ...en om uh, vrijwilligers te werven. Ja. Het werkt twee kanten op. Het ja. werkt inderdaad twee kanten op. Ben laten je er zien. al geweest? Ik uh, ben er al geweest. En is het druk? Komt het? Nou we staan uh, in ieder geval uh, De partners staan in ieder geval knusser bij elkaar ja? We staan uh, uh, zeg maar Tegen uh, de kop uh, Kerkstraat aan Niet uh, helemaal aan de Boulevard, omdat het mm -hmm. daar uh, net uh, Te veel uh, waait ja. Dus uh, het is uh, lekker knus En, uh, en het loopt, zo. komen er al mensen naar boven toe? Je zag al uh, diverse mensen komen naar boven dus, uh, Ja het krijgt toch een naam in het antwoord Ja, nou nog uh, met de omstreken Nou het ja. lijkt me een heel uh, aardig plan Om het met de omstreken te doen Ja ja, want Als ik dan een beetje kijk over een aantal jaren, zou je dan bijvoorbeeld een reddingsbrigade Bloemendaal erbij willen hebben en een reddingsbrigade Haarlem? Want reddingsbrigade Haarlem is op de rivieren, ja. op de rivieren, natuurlijk heel anders dan in Zandvoort. Ja, waarom niet? Uh, laat ik zo stellen, uh, als KNRM werken we ook uh, nauw samen met reddingsbrigade Bloemendaal met uh, uh, hulpacties. Dus ja. ja. uh, waarom niet? Je ja. versterkt elkaar gewoon in acties en waarom niet op zo'n dag? Ja, het is natuurlijk een leuk leuke manier om jezelf uh, te promoten. En, uh, ik kan me voorstellen dat er allerlei mensen uit de Haarlem hier naartoe komen om lid te worden van de regelsbligade Haarlem als hij hier toch staat. Ja. ja, dat denk ik wel. Goed plan voor volgend jaar. Uh, nou, dit jaar, we komen zeker nog even kijken. Helaas geen helikopter, dat vind ik toch echt zonde. Maar Alle andere uh, demonstraties zijn de moeite waard om te komen kijken. Zeker weten. Toch? En uh, voor de kinderen is er ook volgens mij een, een soort uh, een puzzeltocht, uh, zeg maar, uh, met allerlei opdrachtjes van... Uh, er is ook wat te winnen dus. De valt uh, wat te winnen. Oké, okay, okay. nou, uh, Zandvoort, dus ga kijken. zou ik zeggen, het is de hele middag tot een uur of vier. Tot een uur of vier, ja. Om het half uur zijn de demonstraties. Ja. Jan Willem, bedankt en veel plezier vanmiddag. Dankjewel. je You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.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 Listen to the story now. Left up the job That in the, the city. TV. Dat was een uh, Argentina Turner met het nummer Proud Mary. En ik moet meteen denken aan de dorpsfestivals, dat iedereen helemaal uit zijn dak zat te gaan. Maar goed, we hebben het niet over een dorpsfestival. Het volgende onderwerp, we gaan even praten met uh, Ruud Kloek. Ruud, Ruud? Kloek, uh, van harte welkom. En uh, Ruud Kloek is van de reddingsbrigade Bloemendaal. En de zeemijl van Bloemendaal, he, want dat is niet de zeemijl van Zandvoort, die wordt op zondag. Was vroeger. Ja, was vroeger, ja. Was, uh, wordt gehouden op zondag 14 augustus. En heb uh, ik even een vraagje aan jou, Ruud. Hoe is dat nou zo ontstaan? Een zeemail gaan zwemmen? Dat is een zwemwedstrijd. Ja, ik geloof 53 jaar geleden of zo, een <laughs> beetje dat het geweest is. Het, de, de, ja, ze hebben toen uh, om zijn beurt gedaan, hè, Zandvoort en Bloemendaal. In het ene jaar was het de zeemaal van Bloemendaal, en het andere jaar de zeemaal van Zandvoort. Dat ging om en om. En op een gegeven moment uh, nou, had Zandvoort daar niet zo gaan zien, maar in het, het animo liep wat terug en daar was een wedstrijd gedeeld. Toen moest je bekers kopen en dat soort dingen. Nou ja, en toen hebben ze gezegd, daar stoppen we mee. En, uh, bij ons zijn we ermee doorgegaan. Ja, dat was helemaal zo. En nu tegenwoordig... Uh... Nou, is het aardig, aardig druk. En uh, nou, de kosten, weet je, je er niks aan. Maar het kost ook niks. En je hebt een reuzegezellige dag. En er komen mensen uit het hele land vandaan. En er zijn mensen die wel 30 keer of 35 keer al gezongen hebben. Nou, dat is toch prachtig. En tradities moet je een beetje in stand houden deze tijd, vind ik. En daarom probeer ik het altijd maar uh, weer te regelen. Ja, anders dit van, uh, van Peter Blaas die in het vorige uur hier ja. te gast was. Die had ook op ja, tien keer meegedaan. Ja. ja, tien uh, keer, nou dat is toch pittig hoor. Dat is best wel heftig, ja. ja, ja. En soms zitten de, de stromen ze een beetje tegen. En de andere keer ze zitten ze mee. Dus de ene keer heel snel, en de andere keer zit je net in die kentering en die omdraad ja dan is het, uh, is het soms even wat. Ja, de even, even een ervaringsmomentje uh, van, uh, van Peter dan die zei dus dat hij uh, had geconstateerd dat het altijd als het wordt gehouden op hetzelfde uur wordt gehouden ja dat is, daar gaan we dit jaar waarschijnlijk wel van afwijken maar... en ja je ja. hebt dan eb uh, en vloed dat is altijd moeilijk ja. He, de getijdenstromingen die komen dan... Uh, ten als even, als ja. even de wind gaat overheersen, en zoals vorig jaar, dan is dat even tegen. Nou, dan is dat laatste stukje pittig zwaar. Maar ja, dat is ook weer een mooie van de zee. Weet je. In het zwembad kun je voor constante uh, kwaliteit uh, baantjes zwemmen. In de zee is het elke dag anders. En dat is weer een mooie van de zee. Maar nou, dat hoort erbij. Ja, ja dus het, uh, wat Peter ook zei, van het, het moet op dat tijdstip gebeuren. Ja, ja. Ja, maar maar dat zin... hebben heb we dus wel. Het is de zee, de zeemijl, dus ja. je, je kan verwachten wat de zee doet. Ja, het is er is wat kritiek op die tijd. Want er komen tegenwoordig heel veel uh, lange baansoorten. Hoe laat side hoe side side begint het? Nou, normaal is het altijd 1 uur, de dus sluit. En dit jaar moeten we toch even kijken, voor de Maar <laughs> <laughs> nou, dan was het kritiek voor de lange baanzwemmers en zo. Ja, die zijn natuurlijk gewend om in de zwemmen, toch in een lange baan zwemmen waar ze echt uh, lekker uh, alles mee hebben. Ja. En de zee is natuurlijk wat moeilijker. En die zeggen van ja, kan je dan niet wat eerder of later starten dat je aanpast aan, uh, aan de stroming. Want nu zaten we net een beetje op het kritieke punt. Mm -hmm. En toen ging de wind over eerst. Ja, dan wordt het hartstikke zwaar. Ja, maar aan de ene kant ja. denk ik van nou, maar bekijk het ja. even, Dus de zee. En aan de andere kant, ja, soms kan je uh, ja, een je, je, je gaat nu, je gaat nu concessies doen. doen Ja, ja, dat is ja, eigenlijk dat, dat ben ik voorstander van. Dus zwem, uh, het, het, het blijft en... even, ik moet er goed, je moet er even goed over nadenken. <laughs> Als ja. het echt heel ongunstig ja. valt, dan heb je kans dat we een uurtje later of een uurtje eerder gaan starten. Hmm. Anders wil ik toch proberen dat wel vasthouden. Ja, ik lees je net, het is de 55ste keer 55 die drie wordt viert. Ja. En ik, ja, na 55 jaar nu een keertje van, kunnen we het anders doen? Dat nou, moeten we niet doen. Nee, nee, nee, nee Ik probeer het met ook een voorstander. <laughs> ik ben een oude wedstrijd. De principes, die moet je blijven. Ja. En, uh, maar je moet ook voor de veiligheid denken. We kunnen ook ja, dat, zijn. Dat, is, dat is het enige. Maar uh, we, we zeggen als die mensen een uur in zee hebben gelegen om de stroom te doen, dan gaan ze eruit want dan, dan word je te koud en is het is te lang en als ze het dan willen of niet, ze moeten gewoon eruit ja, en dat is dan vervelend, maar ja, goed dat is uh, twee of drie keer gebeurd in al die jaren dus, dus één ja, keer niet doorgaan, dat slechte er weer de, de, drie keer op 55 is natuurlijk bijna niks dus en dat dus, maakt, uh, houdt toch ook mooi, toch? Ja. Ja, dat, dat, en dat ja. vind ik dus ook uh, de, de charme van zo'n evenement, ja. je weet dat je naar de zeemeil gaat, je weet dat je in zee komt, ja. en dan zou je ook moeten weten dat je van alles kan verwachten, ja precies dus daar ga je er heen. Dat zal straks met die, die triatlon die ze gaan organiseren hier in Zandvoort. Ja. Die gaan ook in zee zwemmen. Nou, die jongens, die zullen het toch even. Het is heel anders of je natuurlijk het IJzermeer zwemt ja. of op het meer. Ja. Ja. Ja. Of, of je komt in zeeën te zwemmen. Ja. Je kan heel snel gaan als alles mee zit, maar het kan ook heel zwaar worden. Ja. Nou, ik, heb, uh, ik kijk wel eens naar uh, de Iron Man bij, uh, ja. bij Skyline. En als je de eerste twee uh, afleveringen zag, die mensen moeten ook uh, om een boei heen zwemmen. Nou, die gingen er bij Skyline in en bij de rotonde kwamen ze ja. eruit. Terwijl die boei ja. bij Bouwers lag. Maar dat en dat is nu nu zie je dus luie, inderdaad helemaal naar rechts lopen. Ja, die gebruiken hun verstand. Ja. En die gebruiken hun verstand. Ah. Dus dat is met zee zwemmen. is dat gewoon zo? Dat is veel? ook zo, maar dat maakt het huis weer aantrekkelijk. Ja. Daarom onderscheidt Stansman zeg maar, die triathlon van andere triotons. Nou, oh, denk is, ik ook, dat is als ik mooi. Ja. Even over de, de mogelijkheden wat mensen kunnen gaan doen met zwemmen. Want ik uh, zie hier dat er een aantal mogelijkheden zijn om mee te doen. Kun kunnen het even toppen: een halve een heel zeemail en uh, dat zijn allemaal prestatietochten. En je hebt eventueel een wedstrijdgedeelte. Uh, dat is ook ja, voor, voor de goede zwemmers Er is ook in het verleden wel discussie geweest Die zeiden van ja, maar uh, die, die golven kunnen wij wel zwemmen We zeggen van nee, dat doen we niet Dus één zeemijl. we gaan niet loskoppelen tussen wedstrijd en prestatie Als de prestatie niet kunnen zwemmen Gaat ook de wedstrijd beeld er niet door Want dat, ja. is, uh, ja, dat is één geheel Dat is ja. eigenlijk weer hetzelfde verhaal van net Maar je, je kan dus 1852 meter uh, Kan je zwemmen En dat kan op tijd En daar hebben we dan prijzen voor uh, voor de dames en de heren en daar doet dan wel tegenwoordig de, de top van het Nederlandse lange baan doen dat doet er aan mee. En um, vaak jongens die de week erop of twee weken daarna in Almere de triathlon doen. Die trainen dan ook nog even de zeemaal. Die hebben ook vaak van die pakken aan, dat is allemaal zwaar. Maar ja goed, dat is wij uh, even keus. is hun keus. Dat is hun keus, ja. En die gaan gewoon de, de gewone prestaties zwemmen, wat natuurlijk ook een geweldige prestatie is. En, ja, denk ik wel. En die, die, die, die, die zwemmen gewoon op hun een, op, op een eigen gantje. Nou ja, de, de meeste zijn allemaal binnen de 50 minuten al binnen. Hoeveel mensen verwacht je ze beetje? Nou, dat hangt ook wel van het weer af, maar vorig jaar hadden we 235 of zo. je dat dus zat hoor. De... Heb jij je, je ook voorinschrijving? Nou, dat doen we niet. Het, je, je, het zou kunnen, maar we dingen. Je de maakt de reclame de, en zo kan Ja, ze komen ervoor. gewoon, weet je, het, het zal mij niet zoveel uitmaken. Of, of, of, <laughs> of de of twee of, twee of twee op, olen. Olen. we gaan toch. Ja, ja. Ja, het gaat gewoon ja, door, ja. weet je. Ja. En die voorinschrijving, ja, als ze dat willen, dan kan dat, maar. Je hebt natuurlijk ook, en we hebben het net over veiligheid gehad, uh, je hebt natuurlijk ook te maken met veiligheid. Als ja, ja, er twee we komen, zijn... heb je aan één boot genoeg. Ja, komen ja maar doen we, niet. we doen alles, Het is ook een soort uitje, een beetje raar. Zeg, we gaan een afloop uh, heel kinderachtig parkhoek eten, maar het is reuze gezellig. Onze Zandvoortse <laughs> vrienden komen altijd aan in grote getalen. Ja, als het tijd is dus, uh, komen ze wel. Hè? Ja, maar dat is ook een beetje, weet je, dat is ook... Uh, vroeger was, was het bloemen natuurlijk maar een, een klein plaatsje, er gebeurde verdom, verdomd weinig, tegenwoordig is het helemaal uh, op natuurlijk maar dit was het evenement van het jaar ik zei wel eens heel kinderachtig bij de reelsbegade ik denk dat ik de Zeema aan het begin van het seizoen gaat organiseren, want dan zijn alle spullen klaar want voor de Zeema was dat alles heel alles klaar, alles gerepareerd, ja, ja, ja, ja. alles af nou, dat was in augustus. En dan denk je, ja, dat ik het dan voor het seizoen doe, dan kan het natuurlijk niet van de watertemperatuur. Maar dan is alles een keer klaar voor het seizoen. Ja. Weet je, zo ging dat. En dat was het enige grote evenement wat we eigenlijk, wat wij eigenlijk hadden. En tegenwoordig hebben we elke zondag. Een ja, het is elke is, al, het is, al, dus is uh, heel wat ja. anders. Maar daarom is het dat is leuk om dat kneuterige erin te houden. Dat, ja, ik, ik ben van tradities, dat hoort. Dus nou, als ik, als ik er ben, zal ik hem proberen vol te houden. Nog even terugblikkend op uh, het vorige onderwerp: hè. de, de, de hulpverleningsdag. Ja. Uh, zou je meedoen? Hoor? Ja, als er ons vragen, doen, doen we zeker mee. Tuurlijk. Ja. Nou, we hebben een zeer goede relatie met, uh, met de Zandvoortse Redenpiraten. Uh, dat is door de ongelukken van de afgelopen jaren die gebeurd zijn, alleen maar gegroeid. Mm. En, uh, en met de KMD hebben we heel goede contacten, dus we zouden zeker meedoen. Maar ja. ik zeg nu: is het is altijd een plaatselijk. Het Zand, Zandvoortse hulpverlening. Ik dacht, nou, dat is, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga zo meteen ook weer kijken. Het dus is ja. super georganiseerd. Maar als we daarmee mee zouden mogen doen, dan graag mee natuurlijk. Ja. Je hoort net uh, Jan Willem praten dat het ja. beste uh, uit te breiden is naar de regio. En uh, als ik dan even kijk naar Noordwijk, daar doet ongeveer de hele regio ja. ook mee. En dat ja. gaat van ja, inbraakpreventie ja. tot, uh, uh, tot puinruimen. Ja. Ja. Dus er is best wel potentie om het ja. uit te breiden naar uh, Halem en Bloemenaan. Ja, daar ja, doen we zeker mee. Ja. Nou, dan zien we volgend jaar zeker een, uh, redding, een reddingsboot tussen de ja, ja, ja, andere reddingsboten staan. Ja. ja, ze hebben allemaal dezelfde kleur. Dus ze hebben allemaal dezelfde en... kleur, dat valt weinig <laughs> op. Andere auto's hebben we. Ja, andere auto's. Ja. Um, nou, nog even een, een klein laatste vraagje. Behalve de zeemel, zijn er nog andere activiteiten die uh, jullie daar uh, organiseren als, als reddingsbegaarde? Nee, de reddingsbegaarde is de, de zeemel de enigste of, uh, activiteit die we hebben voor de rest hebben we het heel druk met natuurlijk het, het muziekstrand en dat soort dingen altijd. Ja. Dus dat, dat hebben we handen vol aan en er gewoon bewaken natuurlijk van het mooie weer. Ja. Over die. Uh... Oh ja, wat sorry. Ja, we hebben natuurlijk wel wat. Dat zeg ik wel niet. We varen natuurlijk altijd nog met met bedrijven en met dat soort dingen vrij gezellig hmm. om de clubkasten mee te spekken. Ja. Dus, uh, ja. dat doen we nog wel. Ja. Je hebt net evenementen genoemd en uh, uh, nou dus elka, elke elke zondagmiddag is er wel wat. Ja. Ja. Heb je daar last van? Nee, nee niet echt, echt, we hebben er geen last van. Nee. In het begin was het misschien een beetje rommelig, maar we zijn er allemaal goed op getraind en ingespeeld. En, nee, we hebben er geen last van. Nee. Okay. In, het begin, ja, in het begin was het allemaal een beetje rommelig, maar nu, nu het al ja, een paar jaar aan de gang is, weet iedereen zijn plekje en we hebben soms altijd genoeg mensen. Ook de jongens van Zandvoort komen we altijd gezellig langs en helpen. Als we dan een tweede, ja, een tweede autootje moeten hebben, omdat er wat gebeurt, dan hup, staan ze meteen paraat en zijn ze erbij. En van de week ging er een auto over de kop op de zee weg door de, de politie gevraagd om te helpen. En daar kwamen ook de jongens van Zand er meteen mee. Dus, het ah, is ook altijd wel wat te doen, weet je wel. En dan, is ja. het, dan krijg je ook altijd mensen. Dat, dat, dat werk zou werkt man. Brandweer wil een brandje en wij willen wat te doen. Ja, nou, ja, dat is, dat is duidelijk. Dat ja, is een beetje zo met Bloemendaal is eigenlijk de derde post van Zandvoort. Ja, eigenlijk wel een <lacht> beetje. Ja, ja dan mag rustig. Dat mogen ze rustig zeggen, maar dat maakt, heel, dat maakt helemaal niet uit. Ben ja, alleen, maar, als je, daar ben ik alleen maar trots op. Als je dat 15 jaar geleden had gezet, had je nu oorlog gehad. Ja, ja, ja, maar daarom ben ik. Een keer doet wel een beetje. Dus ja, ik ga een crediel zeggen. <lacht> ja, ja, ja. Nou, uh, Leuk, de maar, het is natuurlijk uh, pas in augustus Ja, nou, dus voor je het weet is het augustus Ja, leuk. dat is wel zo <laughs> uh, da Daarna zou ik het ook wel eens leuk vinden als je kwam Ja, je mag altijd, uh, je mag altijd even bellen en dan kom ik, geen probleem hoor. Nou, okay. dus bedankt Ja, dankjewel ja, Ruud, Koor, ik nog? Wel bedankt, uh, Nee joh, ik heb uh, al veel te veel gezegd ja, Jij moet zwemmen <laughs> Nou, echt <ik> niet <laughs> Dan gaan we een muziekje doen ...ken je Luna natuurlijk niet... ...want je kent het natuurlijk alleen maar van Bailando... ...en Famos à la Playa... ...maar dit zingen ze dus ook, Cor. Maar zit ook Luna. Ja. En uh, waarom we dit uh, ook draaien... ...gelijk een, een, een tip naar de evenementen... ...die uh, dit weekend plaatsvinden... ...en ook vandaag. De uh, veiligheidsdag hebben we al besproken... ...er gebeurt van alles. Uh, iedereen gaat daar lekker kijken naar de brandweerpolitie... ...en uh, noem het maar op. Wat is er nog meer te doen, Cor? Want ik zie hier nog Holland Skim Jam... Ja, Holland uh, skimmen. dat is een internationale skimboardwedstrijd. Dat is niet pas skimmen, hè, wat je dus ook kent, maar dat is dus een soort... Het uh, is wat anders. is wat anders. En dat is ter hoogte van Strandpavillon Skyline nummer 13. En uh, dat Holland Skimmen, dat is gewoon heel leuk om te zien ook. Hè, want dat is ook een beetje van, ja, wanneer gaat hij dan vallen? Maar hij valt dan niet. Maar uh, het, het, het is ook, er staat ook internationaal, uh, de jongens waren hier vorige week. Het is, het is ook een booming sport aan het worden. Ja, het is echt een, een, een, een sport ja, waarvan ik verwacht dat het net zo populair gaat worden als, als kitesurfen. Mm -hmm. Omdat het gewoon, het is een kunst wat je moet aanleren en als je dat kan, dan is het gewoon hartstikke leuk om te doen. En als je het niet kan, sta je stil? Nou ja, je leert het vrij snel, heb ik begrepen. Ja. Maar uh, ja, als je het niet doet, dan... Uh... Over leren gesproken, uh, je kan dat vandaag daar leren. Als je erheen gaat, dan kan je inschrijven voor een, een soort uh, oefenles. Oh, dat is heel leuk. Ja. Niet dat ik kan, maar... <tiedat> nee, maar uh, mensen die uh, toch in het dorp zijn en die lekker wat willen zien en ook nog wat willen leren op zee. Ga naar uh, Skyline, nummer 13. En dan kan je inschrijven uh, voor een les. En je kan ook kijken naar de kampioenschappen. Ja, dat, is, uh, dat is heel leuk. Nou, Verder hebben we vandaag natuurlijk de, de, de, de galerie De Bushalte. Dat uh, de BKZ-kunstenaars exposeren daar. Mm -hmm. um, en we hebben nog strandtaferelen in zeemeerminnen. Het open atelier van Donna Corbani. In de Van Spijkstraat. In de Van Spijkstraat niet ze daar zat, dat is naam de hoek um, het Juttersmuseum aan de strandweg 2, he, dat is dus in uh, gebouw de gebouwde rotonde daar die uh, zijn de hele dag open van 12 tot 4 en die hebben er allerlei leuke activiteiten voor kinderen en vanaf 1 uur kunt u dan gratis het Zandvoortmuseum binnen, met allerlei percepties en geschiedenis dus ja historie dus. en perceptie ja. nou ja, uh, kijken, beeldvorming ja er is een uh, schilderworkshop voor levensgenieters onder leiding van Marianne Rebel in het Sandvoortsmuseum. Nou Ben, ik zie jou al helemaal blij worden. Wanneer ga je schilderen? Uh, ik ga schilderen om half twee, zie ik net. Oh, oké. Okay. Nou, dat kost uh, tientje per persoon. Ik... Uh, um... Ik kan daar helaas niet naartoe Ik weet hoe uh, Marjan Rebel enthousiast is en schildert Het wordt van vast en zeker een fantastische middag Dus mocht je dat nog willen, uh, ga er lekker heen uh, Voor een tientje heb je de hele middag een hoop lol En je maakt ook wat moois Maar ik moet om 15.00, om 3 uur, op strand zijn, hoor. Ja, want? Wat gaat er ook uh, Er is bijvoorbeeld nu een bus met, uh, met fans van Luna onderweg uh, Duitse fans die komen hier ook aan Dus het moet echt een spektakel worden De beroemd, maar wat minder in Zandvoort En daar uh, gaan we nu aandacht aan besteden Um, zij zingt uh, in, in Frankrijk heeft ze nummer 2 Bijvoorbeeld uh, Ze is in Duitsland heel bekend En uh, in Zandvoort was ze nog niet bekend En dat wil ze nu een beetje uh, opleuken Door te beginnen met een dansmop. En dat is een dansje wat iedereen heeft in kunnen studeren Op, uh, op YouTube en internet uh, Dat begint om 3 uur Dat is een opwarmronde En om 4 uur gaat zij dat doen Met, uh, met liedjes erbij ja, en dat is in mangos zie ik jullie staan. Ja. En het leuke is, ja, Ludo was inderdaad vorig jaar, vorige week in de studio. En die kwam zo binnen. En ik dacht van, die ken ik toch? <laughs> maar ik wist niet wie dat was. Nee. En dan ben je weer te praten en zo. En, ja, hele leuke meidje. Maar als je dan het clipje ziet, dan denk je van, het is een uh, Spaanse zangeres met allemaal van die Spaanse liedjes. Ja, en zo kwam het dus ook over. Ja. En nu uh, blijkt dus het gewoon een Zandvoort meisje te zijn. Gewoon die gewoon ja. Zandvoort. Nou, we barsten van de, er... de artiesten in Zandvoort gelukkig. Ja. Ja, dan, dan hebben we naar nou, de Dansmob. Uh, dat is natuurlijk spectaculair om te zien. Hmm. Zeker gaan, uh, gaan kijken. Als je niet meedoet, dan is het ook wel leuk om te gaan zien. Nou, zondag hebben we dan uh, vanaf 11 uur s ochtends een workshop met strandmaterialen in Smederij van uh, Ellen Kuil. Eh, smederij Ellen Kuil, dat is, dat is de oude smederij van Ganser, toch? Ja. ja. En uh, nou ja, dan eigenlijk weer hetzelfde met uh, het Jewish Museum. Met allerlei uh, leuke activiteiten. Uh, en, en even kijken of wat nog echt leuk is, is vanaf 1 uur alles in Dixieland, in de muziekbouw dat, dat, dat is heel apart en natuurlijk om 3 uur Classic Concerts, met het wat vanochtend besproken is en dan is het alweer bijna 12 uur Ben ja, het is uh, tijd om af te sluiten en iedereen weer een uh, prettig weekend uh, te wensen daar komt nog een blaadje aangeschoven Anton Bakels is straks in het programma op de radio bij Pieter Joustra uit Zandvoort. Uh, Hotel Hoogland, weer bedankt voor de gastvrijheid en de heerlijke koffie. Uh, Yvonne Ellen, bedankt voor de redactie. Cor, bedankt voor het meepresenteren. Ja, en heren Pascal en Karl voor de techniek. Tot het weekend. Tot het weekend allemaal. Dichter Hart met het NOS Journaal. Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft geen geld om Paleis Hoesdijk geschikt te maken voor het Nationaal Historisch Museum.